Tot mijn spijt moet ik melden, gesneuveld aan het front. Altijd samen, altijd lachen, en een kogel snoert hem de mond. Het is niet eerlijk, hij was jong in de kracht van zijn leven. Ik had nog geld geleend van hem, wat kan ik hem nu nooit meer geven. Wie nog meer? Wie is nog veilig? Ik duik onder, hou me koest. Moet ik lijdzaam blijven toezien? Arme vent, weer een leven verwoest. Dit is fout, hij ging trouwen, hij wou een gezin. Het leek ver van ons bed, maar de toon is gezet. En dit is nog maar het begin. Mijn God, het was mijn broer en mijn vriend, waar heeft hij zijn dood aan verdiend? Je stierf en ik heb geen verweer, en nu zie ik je nooit meer, nooit meer.